Ja, Bart Peters, jouw derde Nederlandstalige album is uit, dat heet De Hemel in het Klad. Twee jaar geleden heb je Slimmer dan een Zanger uitgebracht en vijf jaar geleden was dat het plaatje van Bart Peters. Van waar De Hemel in het Klad, die naam. Dat is toevallig een, een stuk tekst dat voorkomt in het liedje Sint Franciscus, het laatste nummer op de plaat. De Hemel in het Klad zou een hele naïeve omschrijving kunnen zijn van ons aardse bestaan, maar is het natuurlijk niet, want daarvoor zijn er veel te veel... Politieke, emotionele en zelfs klimatologische strubbelingen. Dus dat zou niet kloppen. Wat voor mij eigenlijk de hemel in het klad betekent is... Ik heb zo van die chique Robbie Williams, Justin Timberlake-achtige monitoroortjes. En wat ik iedere avond van de andere muzikanten in die oortjes hoor, dat is voor mij de hemel in het klad. Je hebt al andere titels, Messias bijvoorbeeld, als nummer gehad. Nu Sint-Franciscus. Wil dat zeggen dat er een katholieke roots zit, een godsdienstige roots in Bart Peters? Net als heel toevallig, want uh, in het nummer Messias val ik iedereen af die het godsbeeld gebruikt om politieke redenen of om zijn gelijk te halen. En ik vind dat gewoon geen enkele mens op de wereld het recht heeft om de gedaantenis van God of de gedaantenis van de hemel te omschrijven. Want sorry, maar dat weet niemand. De hemel in het net, hè? daar kom je als sterveling, als, als mens op aarde, niets over te weten. En mensen die beweren van wel, zijn idioten. Deze plaat wordt beschreven in de pers dat het jouw meest intimistische plaat is geworden. Klopt dat eigenlijk wel? Want Messias en andere nummers van jou, Steentje en zo, die zijn eigenlijk ook heel intimistisch, denk ik dan. Het gaat misschien emotioneel een, een stapje verder, De Hemel in het Klad, dan de andere platen. Maar als je het bekijkt in concertvorm, waar we toch de hele plaat spelen, dan is het vreemd genoeg een groter feest dan de vorige toer, dan Slimmer dan de Zanger. M misschien omdat je nog, nog duidelijker... Um tegenstellingen hebt en daardoor heb je, heb je spanning en, en build-up en energie en dynamiek, misschien, misschien komt het daardoor. Anderzijds heb je natuurlijk ook hoe meer platen je uit hebt, hoe meer, hits is een stom woord, maar hoe meer uh, showstoppers, hoe meer echt nummers waar je echt kan op rekenen en schrijven, die hebben we nu. Dus wat we vanuit het verleden tussen stoppen, vaak in een nieuw jasje trouwens, dat is, dat is heel luxueus. En om een of andere reden blijkt de plaat, de hemel in het klad, want een, een geslaagde plaat is nog geen geslaagd live optreden. Um, blijkt ook een goede basis te zijn voor een live show, Een live show met, met, met gekte, met comedy, met theaterelementen uh, enzovoort, enzovoort. Daar blijkt het zich heel goed toe te lenen. Jullie plaat klinkt waarschijnlijk een stuk anders dan wat jullie live brengen. Want ik heb geen blazers gezien en ook geen strijkers. Uh, dus wat we vandaag te horen gaan krijgen is misschien een andere versie van de plaat. Daar zou je van schrikken. Uh, ik weet het ook dat op de plaat meer instrumenten, meer uh, muzikanten spelen, maar met z'n zessen, en dat komt vooral voor, door de anderen die werkelijk, maar multi-instrumentalist zijn, dat je er een beetje raar van wordt. Ik kan op de duur zelf niet meer... Ik ben natuurlijk gewoon vergeten dat Ivan Smulders eigenlijk ook van basis toetsenist, gitarist, hij speelt nu bas en drums en, en, en mandoline en soms ook accordeon, de mensen spelen allemaal zoveel instrumenten dat je gewoon vergeet wat hun basisinstrument is. En daardoor kunnen we toch die rijkdom van de plaat eigenlijk geven. Strijkers doen we door... Uh, Mike speelt dan met één hand uh, drie strijkerspartijen. Uh, Emile speelt de, de belangrijkste strijkerspartij op zijn viool. En zo kom je er toch altijd weer uit. Mm -hmm. Wat ook opvalt, ik heb nu een stukje van jullie soundcheck gezien, is dat jullie blijven puzzelen aan die tournee. Er kan altijd wel iets uh, veranderen uh, muzikaal dan. Niet alleen muzikaal. Uh, ik vind dat, dat houdt het, het zou heel spijtig zijn dat de optreden van gisteren, dat nu toevallig heel goed was hier in de Ardenberg, exact hetzelfde zou zijn als het optreden dat we vanavond geven. Dat zou echt heel spijtig zijn. Dus vandaar doen we iedere dag andere dingen. Ook gewoon, en dat is dan meer in wat er zich tussen de nummers gebeurt, permitteer ik mij wel een keer of vier... Dat ik echt iets volledig anders doe, echt een dwarsstaart. soms ben ik gewoon verdwenen. Dan zit ik ergens in de zaal of op het balkon of wat dan ook, en soms ook niet. Remo van het Woud heeft een nummer voor jou geschreven, er is er geen één zoals jij. Ja, dat was een, een tijd geleden, meer dan een jaar geleden eigenlijk, dat hij me mailde. We hebben nogal veel nachtelijk mailverkeer, vaak over de minister Noos Londenburg. En hij zei, ja, ik, ik heb een nummer voor u geschreven. Mag ik het opsturen? Ik zei, ja, natuurlijk. Voor mij is Remo van het Groenwoud zoiets als Bob Dylan die een nummer voor mij zou schrijven. Met dat verschil dat Bob Dylan heeft ook slechte nummers heeft, dus het zou nog eens slecht kunnen zijn. En Remo heeft, maakt goede nummers. Dus ik, ik hoorde het en ik dacht, maar Remo dat is, dat is een regelrechte hit, waarom zing je het zelf niet? En hij zei, ja het is me te vrolijk. Oh ja, in, in, in strofe 2 wordt de zanger tijdens orale seks zijn pik afgebeten door een walgende vrouw en dan wordt die walgend in het was gespuwd. Vind jij dat vrolijk? Te vrolijk? Ja. <lacht> Raymond blijft altijd ongenaakbaar en, en niet altijd even begrijpelijk. We hebben er dan hard aan gewerkt, ook weer op soundchecks en zo heel veel versies van gemaakt. En we mogen met plezier zeggen, met trots zeggen dat Raymond onze versie goed vindt. Dus we zijn heel blij. Zo van die zomerdagen is jouw eerste single uit deze plaat. Het doet wat denken aan Amélie Poulin, de sfeer van, van die film. Kan film jou inspireren? Ik denk het wel. Ik denk van het moment dat het filmisch is, is het ook poëtisch en heeft het meer te vertellen dan de woorden. Hè? En daarom, daarom is filmmuziek zo inspirerend. En ook voor ons soort uh, instrumenten, accordeons, violen, mandolines uh, enzovoort. enzovoort. En, en, en ook onze Arabische en Oost-Europese en Latin-inslag enzovoort. Bij een film roep je met je muziek altijd een landschap op. Hè? En het landschap dat wij het minste oproepen is misschien Berchem. <laughs> en het meest uh, zonnige landschappen of, of, of, of Arabische landschappen. Of, uh, dus vandaar. Natuurlijk laten we ons beïnvloeden door filmmuziek, want we laten ons niet beïnvloeden door pop of rock. Dus dan zit je al heel gauw bij jazz, klassiek, worldmuziek, uh, wereldmuziek uh, en filmmuziek, ja natuurlijk. Je zegt, uh, landschappen is belangrijk. Uh... Kunnen wij jou eigenlijk omschrijven als een heimatzanger? Uh, Want je hebt bijvoorbeeld in O. Californië dat je een nummer zingt over twee cafés in uh, Boeghout. Een heimatzanger klinkt me nu een beetje purper achtig dus dat vind ik een beetje een spijtige omschrijving. Maar het is zo dat ik ben een volkszanger. Hè? Dat wil zeggen, ik vertel verhalen. En de volkszanger zal ook de regionale thematiek uh, onder de aandacht brengen. Nu, ik maak geen protestsongs, het is zogezegd een protestzong tegen de politiek, dat heet Mieren Mieren Muggen Muggen. Een protestzong tegen de superster djs maar dat is allemaal heel speels. Zo is ook de protestzong tegen het feit dat er in mijn dorp een café is dat Hollywood heet en een café dat California heet. Dat is alleen maar iets wat er dan in mijn hoofd gebeurt, van ik woon in Boeghout, Hollywood, California, dus ik ben op een hartje na Tom Cruise. En ik mag ook naar het toilet onder begeleiding van een psychiater. Ja. Abdella of... Abdella Marakashi. Of, uh... Abdella Marakshi. En Marakashi betekent gewoon van Marrakesh, waar de man geboren is. Uh -huh. uh, die doet uh, jouw percussie, uh, vooral uh, tijdens Leven de DJs, kan hij zich uh, uitleven. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen als groep? Vroeg ik me dan af. Uh, heel simpel. In, in, in de Roma, in Antwerpen, uh, bij de opening van de Roma had je een orkest met, met special guests, met, met Wil Tura en, en Joost Zweigers en Jan Leijers en ik. En daarna had je een groep Sahara Blues, dat was het tweede deel. En dat was heel erg ook om de allochtone mensen uit Borgerhout ook de weg naar de Roma te leren kennen. En ik zag die percussionist en ik dacht, hé, hey, uh, wie ben jij? Enzovoort. En dan bleek Sahara Blues een tijdelijk project te zijn, want die andere mensen waren allemaal echt in Marokko residerend. Dus hij zei, ja, binnenkort heb ik wat tijd. Ah, ga dan met mij mee. En nu zijn we al vijf jaar samen. De Ardenburg Schouwburg is dat een speciale zaal voor jou? Het is zeker het theater waar we samen met de AB, denk ik, uh, in Brussel, het meest gespeeld hebben tot nog toe. En je zou dus bijna kunnen spreken van je uitvalbasis. Hè? De Arenberg is voor ons zo belangrijk dat eigenlijk de Tour is nu al twee weken bezig. We zijn eerst naar Nederland gaan toeren. We zijn in de capitool in Gent gaan spelen. We zijn in de AB gaan spelen. Om toch maar beslagen genoeg ten ijs te komen in de Arnhemberg. Want we hebben toch een beetje het gevoel van het is een soort van thuiskomen. Dus je eigen publiek, dan moet je echt sterk staan. We zijn eerst vijf keer gaan tryouten in Nederland. En dan hebben we onze oorsprong echte première gedaan. Dat was vorige dinsdag in De Kleine Comedie in Amsterdam. En je leert allemaal dingen bij. En die, die hou je er dan in voor in de Arenberg. Bijvoorbeeld bij De Kleine Comedie was echt grappig. Freek de Jonge zat in het publiek, en zijn vrouw ook, en de voorstelling was klaar. En nog voor we ons konden omkleden of afdrogen of wat dan ook, Freek de Jonge springt bij ons en zegt, ja, Geweldige liedjes, geweldige uh, muzikanten, mooie muziek, schoon gedaan, goede grappen. Maar Bart, in deel 2 doe je iets wat we het best kunnen omschrijven als een theatrale act. En ik kan hem nu niet verraden, het is iets met de stage manager. Um, en hij zegt, goed, je begint daarbij bij grap 1 en die is heel goed. Maar je begrijpt niet dat een grap 15 doorwerkingen nodig heeft. En out of the blue, als ik kom in het podium, dus voor je het wist, marc Ambré, onze stage manager en ik stonden daar op het podium van een verder lege kleine komedie en wij kregen een nachtelijke masterclass van Freek de Jonge. Ja, dat steekt er nu, sinds gisteren in, begrijp je. Dus je, overal onderweg leer je dingen bij. Mm -hmm. En we vonden het belangrijk dat de Aremberg niet het proefkonijn was. Mm -hmm. Dat is de AB geworden. Jouw dochters, we hebben jou gezien bij Clouseau in Tubbel, ja. twee jaar geleden. Je hebt dan 18.000 mensen aan de kook gebracht tijdens uh, Ik hou Mee van Volk. Je komt dan af het podium en tegen eerste dat je vraagt aan je dochters, vond het wel goed? Ja, ja het, het is een, een, een idiote zorg van een vader. Dat, ik heb teenagerdochters, dus 14 en 16. Je wil graag cool bevonden worden door je eigen dochters en dat is niet zo makkelijk. Want gisteren zat mijn dochter in de zaal en Mike en, en Emile hadden toevallig allebei een rode t-shirt aan. En voor zo'n kind is dat zo echt van, maar hoe kan je zo dom zijn? Dat is echt een fashion blunder. Als je dat op een huwelijksfeest... Maar ja, een optreden is geen huwelijksfeest. En hij is ook niet de bruid en zijn zus. Dus, en dan tijdens de pauze kreeg ik een smsje. Papa, je trekt je broek te hoog op. Sociale zelfmoord. Modeblunder. <lacht> dat zijn niet mee bezig. Zijn ze een maatstaf voor jou? Als zij het goed vinden, dan is het goed voor jou? Of compleet niet? Nee. Nee, maar ik, ik, ik ben wel trots, moet ik zeggen, dat er... Um, na bijvoorbeeld ook de Hemel in het Klad, maar ook nog Slimmer dan de Zanger, dat er in verhouding heel veel jonge mensen komen kijken. Soms zelfs doen we optredens, dat heeft dan te maken met het begin van het academiejaar in Gent of zo, waar er niemand boven de twintig jaar is. En dat zijn vaak onze beste, in de zin van energieke, uh, optredens. Dus. Ik ben heel blij dat we ook uh, jonge mensen aanspreken. Zelfs meer jonge mensen aanspreken dan oudere mensen aanspreken. Hoe verklaar je dat? Misschien te weinig diepgang in de doorsneden Nederlandstalige teksten? Van anderen dan? Nee, ik denk, ik denk dat het um, te maken heeft met, we zijn niet trendy, maar wel heel dynamisch en heel energiek. En ik denk dat oudere mensen misschien hier en daar wat angstig zijn voor mijn energie. Terwijl ik kan hen geruststellen, binnen deze voorstelling wordt, dat, wordt die dynamiek hè, echt heel mooi georchestreerd en is het soms ook heel zacht en beweegt er niks. En is het heel zen-boeddhistisch, om dan daarna weer volledig te ontploffen natuurlijk. Maar dat is een soort, alsof dat ik een ADHD-leider zou zijn, is een misverstand... Waar ik ondertussen al gewoon blij over ben dat ze dat van mij denken. Ze zouden eigenlijk moeten denken van, die Bart Peters wordt een beetje oud en stram. Dat denkt niemand. Wat kan jou inspireren als je een uh, nummer schrijft? Het kan echt van alles zijn, maar zo bijvoorbeeld het nummer Zondag. dat is gewoon het lievelingsspelletje van mijn zoon. De, die dan de dag begint met papa is mama en mama is papa en alle consequenties daarvan dienen. Daar kan je wel uh, een heel ingewikkeld filosofisch nummer opmaken. Soms het milieu, de politieke situatie, de liefde, het gebrek aan liefde. Daar waar liefde eigenlijk een beetje gaat vringen. Want, want gewoon het, het simpele geluk, dat moeten slagerzangers maar bezingen. Daar ben ik niet mee bezig. Je presenteert al jaren Eurosong. Dat is een compleet ander genre natuurlijk dan dat wat jij brengt. Heb je soms niet het gevoel dat de, de traditionele media te weinig aandacht schenken aan diepzinnige muziek, de, de betere muziek en... en altijd met het poppy achtige dat luchtige ding bezig zijn? Dat is een persoonlijke keuze. Ik ben daar binnen mijn muziek niet mee bezig. Maar hoe mensen de wereld willen veroveren... Ik kan u dat, ik kan u dat gerust zeggen, met de radio's. Waren wij in heel Europa uh, bekend. Hebben we zelfs in Afrika gespeeld, in Amerika gespeeld. Nu hebben we veel succes. De plaat was na twee dagen goud nummer één in de ultratop. Het gaat ook goed in Nederland, maar dat is het dan ook. Niet eens België en Nederland, hè? Vlaanderen en Nederland. Dus een eerstvolgende ding wat ik misschien ga doen is een paar nummers vertalen in het Frans, omdat ik nogal van dat België gevoel hou. En misschien is het proberen niet meer Lonië. Maar nee, ik vind, mensen kiezen zelf. Alleen met dat Eurosong, dat is toch speciaal. De tijd dat ik met Eurosong bezig ben, kan ik zelf geen muziek maken, omdat mijn muziek staat zo haaks op die Eurosong-muziek. En ik heb nu, na de laatste Eurosong, gezegd, voor de media, voor mij heeft Ishtar niet verloren, het Songfestival heeft verloren aan geloofwaardigheid door die diaspora stemcultuur. Mensen stemmen niet meer met hun hart, maar met hun paspoort. Tenzij de, de, de reglementen echt geweldig veranderen, heeft het Eurovisie Songfestival voor mij niks meer te bieden. Je refereert naar de periode met de radio's. Denk je ooit met Ronnie iets terug te doen? De radio's comeback, uh, want de nee. 80's come back... Uh, zijn scheringen in de inslag tegenwoordig. Het is ons natuurlijk al honderd keer gevraagd. Maar wij voelen ons dan altijd een beetje... Dat doet ons heel pijn in ons hart. Want wij zeggen, hoe kunnen, hoe kunnen de radios nu terugkomen? Robert is dood. Denk toch eens na. Um, dus nee. Maar... Ik doe vaak dingen met Ronnie. Uh, het liedje Denk je soms nog aan mij is een samenwerking tussen mij en Ronnie. Um, Ronnie was de gast in NECA, op Neka hebben we dan samen dingen gedaan. Ik zal heel mijn leven uh, Ronnie heeft backing vocals gedaan op deze plaat. Ik zal heel mijn leven dingen blijven samen doen met Ronnie Mosuze, maar niet iets dat de radios heet. Want Queen is dinsdag nog in het Sportpaleis geweest en dat is dan misschien plat commercieel om nog eens langs de kassa te gaan en eigenlijk op die manier te scoren. Uh, laat ons zo zeggen. Misschien hebben die mensen dat echt nodig. Maar ik ben heel trots dat ik met nieuwe dingen mag aankomen. En daar het allee, echt voor vechten om, om aanvaard te worden. En dat, dat blijkt nu goed te lukken. Weet je dat? Het plaatje van Bart Peters heeft er twee jaar over gedaan om goud te worden. De hemel in het plat heeft er twee dagen over gedaan om goud te worden. Dus soms als je iets volhoudt en je echt verdedigt als een leeuw, uh, dat blijkt wel te, te werken. Oké, okay, dankjewel voor dit interview. Graag ja, gedaan.